waarde plus 25 euro als cadeaukaart. Mediamarkt.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 Goedemiddag. Een hele goede middag. De musicnieuws van nu.nl. Met Danny Vos. Goedemiddag, we beginnen met nieuws dat op dit moment binnenkomt. Er zijn in Iran meerdere explosies gemeld. Verder is er nog weinig bekend. We weten wel al dat de spanningen daar al langer hoog oplopen. Onder meer, de Amerikaanse president Trump dreigde eerder al met ingrijpen... omdat Iran hard optreedt daar tegen demonstranten. Zo, dat is wel even nieuws, hè. Dus dit kan misschien wel... Uh de aanval van de Amerikanen zijn. Ja, we weten nog eigenlijk niks. Maar Denny, we houden jou wel even heel kort het ja, komende uur. Dat is goed. Er zijn nog meer verdachten opgepakt... in een groot onderzoek naar babbeltrucs, meldt de politie. Eerder werden er al twee jongeren gearresteerd. Nu zijn ook drie mannen en een vrouw opgepakt. De groep zou vorig jaar geprobeerd hebben... onder meer een vrouw in Amsterdam op te lichten...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 Browns gaan inzetten. En Wesley Sneijder gaat weer voetballen, schrijft het AD over. Sneijder is 41, hij gaat spelen bij een amateurclub uit Maarsebroek. Hij speelde eerder onder meer voor Ajax, Intermilaan, Real Madrid... en ook speelde niemand anders meer wedstrijden voor het Nederlands elftal. Vanmiddag maakt hij mogelijk al zijn debuut bij zijn nieuwe club in dus Maarsebroek. Uh, die club speelt in de vierde klasse. Ah, heel erg leuk. Het is toch super vet dat je dan ineens tegenover Wesley Sneijder ja, kan staan. Uh, ja. 134 in toch? land, toch? Ja, ja, ja, Champions League bestrokken. gewonnen. Ja, ja Fantastisch. Het weer nog van weer plaatsen. Op de meeste plekken droog. af en toe ook wat zon. 1 tot 9 graden. Morgen is het vooral grijs. In het noorden dan weer koud. In het zuiden een graad of 8. Ik had onze nieuwslezer Danny Vos van de week een keer aan de telefoon. En hij kwam net uit de bouwmarkt. Weet je dan nog, Denny? Ja, dat weet ik nog. Denny was een beetje boos, was gefrustreerd. Waarom? Ja, het was een leuk verhaal. Wil je het zo meteen even op de radio vertellen? Ja, vooruit. Kijken we even naar uh, Flitsmeister. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij De Nieuwe Meer, 5 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A76 geleen richting Keulen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuutjes. En flitsers op de A1 richting Deventer bij 135.1. Op de A6 richting Muidenberg bij 43.4. En op de A12 richting Utrecht bij 66.2. Tom en Bram. Ja, de weekendshow op zaterdag met Ed Sheeran en Zizem, Zo direct. Eerst Taylor Swift en de Vader van Filia. Het is tien minuutjes over 2. Het is de weekend Show op zaterdagmiddag. Daar Bram. En daar Tom. We zijn er tot drie uur vanmiddag. Straks is nog de top 40 classic. Gaan we lekker terug in de tijd met een goede classic. En um, ja, dit is wel, ik vind dit wel even grappig. Onze Danny Vos. Danny Vos van het nieuws. Die praat ons uh, ieder uur bij over het rijden en zeilen in de wereld. Danny, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik had Danny afgelopen week een keer aan de telefoon. Danny kwam toen net uit de bouwmarkt. En hij was uh, gefrustreerd, boos... Pissig. Oh. Ja, ik heb het helemaal nog niet ja, meegekregen. Het was een leuk verhaal. Ik dacht, uh, dit moet hij gewoon even op de radio vertellen. Ook aan jou, Bram. Dus Danny, wat was er allemaal aan de hand deze week? Ja, het begon bij, ik moest mijn uh, ketel bijvullen. De waterdruk was namelijk wat laag. En dus moest er uh, nou ja, water bij. Uh, met zo'n slang op zo'n bijvulpunt moet je dan. Bij de verwarming zit dat bijvulpunt bij ons. Dat is natuurlijk echt een klusje voor jou. Ja, hoe moeilijk kan het zijn, toch? <laughs> uh, nou, dat was al een verkeerde gedachte. Uh, Slangen erop, waterkraan open. Overal ging het water heen. Behalve de waterleidingen, dat is gebeurt ja. Nou, ik kan ChatGPT vragen, want ik moest dus eerst schijnbaar de vulkraan openzetten. Je moet dan zo'n knopje omzetten, want anders kan dat water er niet in. Nee. Opnieuw doen, opnieuw overal water. Uh, uiteindelijk met hulp van mijn vriendin is het gelukt. <laughs> ik moest moesten nou met jou helpen om die. Ja, maar zo moeilijk was het ook niet. Eerst de slangen erop en dan pas de kraan open, was ja. het idee. Nou goed. Uh, toen kwam ik erachter, ketel bijgevuld. Dan moet je dus ook de verwarming ontluchten. Ja. Uh, nadat je je ketel hebt bijgevuld. Ja, anders dan gaat het geluid maken, verwarmt het niet goed. Ja, ja dat, dat moet. Dat stinkt heel erg hè, als je dat doet. Oh, dat kan stinken, inderdaad. Ja. ja. Oh, nou, ik wist dat allemaal niet. En dat moet dan schijnbaar met een speciale. Uh, Sleuteltje. Sleutel. Ja, zo'n ja. klein ding, zo'n driehoekje. Ja, een Sleutel. Juist. Uh, die hadden wij uiteraard niet in huis. Dus ik moest naar de bouwmarkt toe. Uh, dat is sowieso niet echt niet al mijn uh, favoriete plek om te zijn. Daar kreeg ik even een lesje. Uh, je hebt er natuurlijk ongelooflijk veel. Boormachines, wc-brillen, lampen, allerlei schroefjes. We zijn er wel eens geweest. Ja, okay. ja, we zijn er bekend mee. Ik naar de afdeling sanitair. Ja, Ach, daar zal het wel liggen. Nou, daar stond dus een man die daar werkt. En ik vroeg aan hem. Uh, ik zoek zo'n sleutel waarmee je verwarming kan ontluchten. En toen zei hij: nou, loop maar mee. Ik denk, dit komt wel goed. Mm. En toen zei hij de legendarische woorden. Ze liggen hier ergens in het schap, maar wijs jij ze maar aan. Ja, je, bent gewoon, je belandde ja. gewoon in een soort quiz. Ik was in een quiz in de bouwmarkt. Er was ook <lacht> verder niemand, dus die man had ook even de tijd, denk ik. Nou, ik hij wijs... had niet een check onder zijn arm alvast. <lacht> nee, oké. Okay. Dus ik wijs het eerste zakje sleutels aan. Niet goed. Uh, weer een zakje, weer niet goed. Ik had geen idee hoe ze eruit zagen. Uh, maar hij maakte er dus echt een spelletje van. Maar ja, ik denk, dat blijf je dan gokken of zeg je op een gegeven moment tegen die man... Uh, vertel even waar ze liggen ja. gewoon. Want ik werd een beetje gefrustreerd. Nou, uiteindelijk heeft hij ze dan aangewezen en heb ik die sleutels meegenomen. Uh, verwarming, is allemaal goed gekomen. Maar het werd een quizje in de bouwmarkt. Mm. <laughs> en pissig jongen, en die vent, en dit en dat. Ja. Oh, oh, oh. Maar, maar Danny, dus dat was jouw frustratie? Dat was mijn frustratie. Oké, okay, wacht. Ik heb hier uh, een plaatje... Ja, wat voor gereedschap <laughs> denk jij dat dit is? En ja, ik, uh, ik laat hem nu even zien. Hoppa. Het is dus een soort, ja, wat is het? Ja. Wat zie jij hier, Danny? Het oh, is een waterpomptank. Ah, shit! Ja, ja. ja. Oh, dat heb je goed, zeg. Het is inderdaad een waterpomptank. Dat is ook het makkelijkste wat er is. Nou, oké, okay, nou ik dacht. Uh, als, als de vrouw jouw kachel moet repareren, dan zal je een waterpomptank <laughs> ja. ook wel niet kennen. En hey, maar die voor de volgende keer, hè? Ja, je sleuteltjes voor de, voor de radiatoren, zo heten ze. Oh ja. Ik heb er drie leeg, hoor. Oh, je had gewoon even kunnen bellen. Dan kom jij ze brengen breng uitkomen. Dat kampen. had ik zo gewoon meegenomen voor je. Ach, dat is heel lief. Nou, voor de volgende keer. Ja. Savi duo, play the live op Q.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 En smash into pieces. en somebody like you is nieuwe muziek op Q-Music. Komt een bericht binnen van Pascal via de Q-app. Holy shit! Smash into pieces, eindelijk op de radio! Ik heb geen idee of het repeat of niet, dus ik, kom, ik zet de auto net uit. Maar als dat wel eens dikke repeats, dikke repeats, eindelijk op de radio! <laughs> goed, het zat, uh, twee weken geleden zat het al in Repeat of Niet. Tien rondes overleefd. Dikke vette repeat dus en dus hoor je hem vaker op je music Het enige wat nog mist is een uh, top 40 notering. Ja, misschien komende week. Wie zal het zeggen? Nu Ariana Grande. Dit is One Last Time. I was a liar. I gave into the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 Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, Waar je douwe echt per streep. Hey, pst, sla dat romantische etentje toch lekker over. Probeer wat nieuws. Ga voor vel en toys. Easytoys.nl Breng licht in huis met Karwei. Profiteer nu van 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen.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 Het is half drie, goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Twee files, Eén op de A4, Den Haag richting Amsterdam... bij meer 5 kilometer en 20 minuten. En op de A76, Geleen naar Keulen, bij de grens, 2 kilometer, 10 minuutjes. En Flitsers op de A1 richting Deventer bij 135.1... en op de A58 richting Breda bij 45.5. Tom en Bram. Het goud in de top 40, Bruno Mars, I just might, komt eraan. With Eerst Douwbop.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 Hooi natuurlijk zo meteen weer vanaf drie uur. Ik heb hem al gespot. Stefan Bouwman is binnen, die heeft er zin in. Maar eerst nog even de top 40 klassiek. We gaan terug naar 31 januari 1980. Dat is 46 jaar geleden. Nou, Bram, jij de man van de feiten, de man van de geschiedenis. Kom maar door, wat heb je meegenomen? Nou ja, uh, 31 januari 1980, uh, dat was een, uh, een grote dag uh, voor Nederland. Want ik neem je dus mee naar 1980. Uh, toen sprak namelijk koningin Juliana de volgende woorden op tv. Het is op deze avond dat ik alle Nederlanders een mededeling wil doen. Nou. Bij iedereen die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen. Zo voel ik dat voor mij het ogenblik nadert. mijn taak als uw koningin neer te leggen. Zo. neer te leggen en dus ook over te dragen. Nou, aan haar dochter, uiteraard. Uh, toenmalig prinses Beatrix. Nou goed, en die dag was niet helemaal uh, random gekozen. 31 januari 1980. Het was namelijk ook meteen de verjaardag van Beatrix. Ja. Toen werd ze 42. Vandaag? Nou ja, dus dat is alweer uh, 46 jaar geleden. 42 plus 46 is Tom. 88, 88 en dat betekent dat uh, ons aller Beatrix, prinses Beatrix, inmiddels uh, zo. ja 88 jaar, Prachtige worden. leeftijd, of oh, toch wel onze koningin Beatrix? Ja, dat zo voelt het wel echt onze koningin. Zo voelt het ja. wel. Ja, klopt ja. Goed, uh, in totaal was Juliana 32 jaar koningin uh, van uh, 1948 tot 1980 en Beatrix zat natuurlijk van 1980 tot 2013 op de troon. Nou, tot zover dit stukje geschiedenis. Hoi. Draag ik het stokje nu? Over aan jou. Dankjewel. Want wie ouder wordt... Nee, oké, okay, nou, neem, neem het over. We kijken naar de top 40 van die dag, 31 januari 1980. Wat stond er in de lijst? Maar vooral, wat zou je willen horen op je music Je mag stemmen op ABBA. Das optie 1 was ook nummer 1. Op 2 was Sugar Sugarhill Gang. Dat is de ja, of ga je voor de Gibson Brothers. Laat me weten, als er wat leuks voor je tussen zit, stemmen doe je in de Q Music app. Lucas en Steve komen eraan en dit is Tom Grennan, Little Bit of Love. I've been holding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 Call in your name Stayed up to late, Just think I'll you Steve op je music, love and hope. Top 40 erbij gepakt van 31 januari 1980. Wat stond er in de lijst en wat wil je graag horen? Stemmen mochten op ABBA, I Have a Dream of Sugarhill Gang, Rappers Delight of Quesera Nivida van de Gibson Brothers. Ja, Geestje zegt uh, ABBA altijd ABBA. Petra altijd ABBA. Baby zegt ook: Is het een keuze? ABBA natuurlijk. Dit is uh, Kimberly. Altijd Abba. Meneer <laughs> <laughs> te zegt, is daar nog een ander antwoord op mogelijk? Nee, natuurlijk niet. Always Abba natuurlijk. AUB, uh, de Gibson Brothers, dat zegt Jeanette. Uh, Karin die zegt verschrikkelijk, diegenen die always Abba zeggen. Zo klaar mee. Peter zegt de uh, Gibson Brothers lekker vrolijk. Even kijken. En Tina zegt nummer 2 van ons, alsjeblieft. Uh, rappers Delight. Nou, je hoort het al een beetje aan de comments. Het is best wel één gezind, uh, Tom: mm. 19%. Ging voor de Sugar Hill Gang. 24% voor de Gibson Brothers. En dat betekent dat 57% voor Abba gaat. Always Abba. Altijd Abba. Altijd maar weer Abba. Nou, wel genieten. Goed ja. liedje. I have a dream op Q-Music. I have a dream. A song to see. And take the future Even if you fail We hier en niet verder, morgenmiddag 12 uur zijn we terug. Zometeen de top 40 met Stefan Bouwman. Ja! Stefan! Ja! Bijna, bijna, bijna, Hallo Tom en Bram. Ja, hallo! Ja, hallo. Nou, wat staat ons allemaal te wachten, Steve? Ja, 40 is op een rij. Het is een beetje een saai verhaal. Altijd, I know, maar dat is toch echt wat. Het is... Juist. Ja. Uh, staat die er ook uh, tussen? Nee, Paila, nee. Paila, is een Paila, uit. dat is jammer. Ja, al ruim drie maanden niet luistert, maar het, is, het komt helemaal goed. <lacht> ja, maar dan willen ook nog wel eens oude hits weer terugkomen natuurlijk. <lacht> dat is waar. Goed, <lacht> we gaan lekker luisteren naar Stefan en de top 40. Tot morgen. Hé, hey, tot dan hè, hoi. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan. Minder gaan verdienen? Pas het aan.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 bijna drie uur. Goedemiddag, nieuws van Nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemiddag, in Iran zijn meerdere explosies geweest. Ontploffingen waren op verschillende plekken in het land. Verder is er nog veel onduidelijk. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. Al langer is de situatie in Iran gespannen. Amerikaanse president Trump dreigt met aanvallen daar onder meer... omdat Iran hard optreedt tegen demonstranten... Hoe deze explosies zijn ontstaan, dat is nog onbekend. Weer is er ergens vogelgriep ontdekt. Dit keer bij een bedrijf met kippen in het Drentse Dalen, meldt RTV Drenthe. 15.000 kippen moeten daar worden en om verspreiding.